Bij luchtaanvallen van het Syrische leger op een vluchtelingenkamp bij Damaskus zijn mogelijk 25 doden gevallen. Volgens tegenstanders van president Assad vielen de meeste doden in een moskee in het kamp waar veel mensen schuilden. Het gebouw werd geraakt door een mortiergranaat. Andere bronnen melden minder slachtoffers. In augustus vielen al zeker 20 doden in het vluchtelingenkamp door een mortieraanval. In het zuidelijk deel van Damaskus, waar ook het kamp is, zitten veel oppositiestrijders. Het stadsdeel wordt de hele dag al bestookt vanuit de lucht. De bultrug op de zandbank Razende Bol had gered kunnen worden. Meerdere natuurorganisaties zijn ervan overtuigd... dat ze bultrug Johannes terug naar zee hadden kunnen brengen... als de overheid ze die kans had gegeven. Volgens dierenbeschermster Leni het Hart was het dier te redden geweest... als er vanaf dag één goede communicatie was geweest... met mensen die in de praktijk werken en de wetenschappers. Volgens de dierenactivisten van Sea Shepherd was de technieker... de kennis en het geld. En is, er uiteindelijk niet, is het uiteindelijk niet toegestaan... door het verbod van de burgemeester van Tessel. In de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis gewonnen van Heerenveen. De ploeg van trainer Jan Wouters won met 3-1. Voor de Utrechters scoorde Leon de Kogel twee keer. Het derde doelpunt kwam op naam van Jacob Moulenga. Voor Heerenveen scoorde Alfred Vinbogason. Het weer, in het zuidoosten nog een enkele bui. Elders droog en af en toe zon. Het is een graad of acht. Morgen weinig verandering, dan wordt het wel iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden... bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 Vier minuten over drie is de juiste tijdmelding. We gaan snel naar Vitesse RKC. Richard van der Maade. 1-0 nog altijd, 33ste minuut. Vitesse wat meer balbezit weer in deze fase. Maar heel veel gebeurt er niet in deze wedstrijd. Zojuist wel een gele kaart voor Jan-Arie van der Heijden. De vrije verdediger van Vitesse terwijl reis nu dicht bij de 2-0 is. Maar de bal gaat over het doel bij Zoet. Van der Heijden die overigens volgende week het duel tegen Heerenveen niet kan meedoen. Omdat het zijn vijfde gele kaart was in deze competitie. Feyenoord tegen Aden Den Haag. We zijn niet lang bij hem weg geweest. Ronald van der Geer. Nee, 35 minuten inmiddels uh, gespeeld. 1-1 is nog altijd de stand. Pelle en Van Duinen. En niet voor Hoeksen, als ik abusieflijk net even meldde. Van Duinen kreeg echt een gelijkmaker van uh, ADO Den Haag op zijn naam. Met dank aan kritisch luisteraar uit Den Haag die mij dat even liet weten. En wat we ook zien, we hebben geen, uh, geen kansen of droepen te gezien. Maar wie is de slimste bij uh, Feyenoord of bij uh, ADO? Beugelsdijk of Pelle? Pelle uh, Lokte heel slimme vrije trap uit ten opzichte van Beugelsdijk. En toen dacht Beugelsdijk later: Nou, dat kan ik ook. Ik loop gewoon tegen jou aan. Stort de aarde, dan krijg ik een vrije trap. Zijn leuke duels tussen die twee. En Bossen doet daar lekker in mee. Na 36 minuten is het 1-1. Den Bos leidde het basketbal. Gaat ook eh, straks om kwart over drie van start. En ik meld u nog dat Go Ahead de leiding heeft genomen. De lager bij Volendam via Antonia. Het staat dus bij Volendam Go Ahead Eagles. 1-2. From the ashes of an old life Let's catch this newborn flame Hold it close and never let it Savor Ellen van een jaartje geleden en Joanna. Feyenoord, ADO, Den Haag. We konden rustig naar het plaatje luisteren. Ronald 1-1 dus. Ja, het plaatje verdient eigenlijk wel een goal. Maar die goal is er niet gekomen. Dat ben je mee me eens. 1-1 na 40 minuten ingooien van Abdeloui. We hebben eigenlijk alleen maar een gele kaart gezien voor Jens Toornstra. Niet eens vanwege een overtreding, maar omdat hij na een fluitsignaal van bossen... De bal nog trapte richting de helft van Feyenoord. Daar heeft hij de dus schil voor gekregen. En Feyenoord heeft nu het bal bezit met Filena. Kan naar Barntes Indy aan de linkerkant. Heeft heel veel ruimte linksachter om nog wat stappen te maken. Kiest voor een voorzet. Natuurlijk richting Pelle. Of wie is daar nog meer? Ja, Immers is daar. Supersepa kopt weg uit het strafstorpgebied. El Abdeloui brengt de bal weer terug. Supersepa kopt hem vervolgens weer richting de noor. En dan heeft Supersepa het geluk dat hij de bal kwijtraakt. Maar dat er al een overtreding is gezien van Ruben Schaken door Bossen. En dat Ado dus nu vlakbij het eigen strafsel vrij trap mag gaan nemen. Coutinho gaat dat doen. Doelman stuurt eigenlijk met enige regelmaat bij dit soort situaties iedereen maar weg. En probeert dan de lange bal te geven op Van Duinen. Die vervolgens kan doorkoppen. En dan kunnen die snelle Elbers en Sherry achter de verdediging van Feyenoord terechtkomen. En op die manier probeert Ado gevaarlijk te worden. Ook nu is het zoeken naar Van Duinen. Het kopduel moet hij aan met De Vrij. De Vrij heerst in de lucht. Immers verlengt vervolgens weer richting de helft van Ado Den Haag. Maar daar wordt de bal weer keurig opgevangen door Soepo Sepa en door Beugelsdijk. Weer teruggegeven aan Coutinho. Nu gaat Pelle stoorden bij de doelman van Ado Den Haag. Die, ik wou zeggen, zich kalm blijft, maar de bal die de keeper vervolgens loslaat, is voor Elbers niet te belopen en dus heeft Feyenoord toch het balbezit weer terug met een ingooi via Martens Indy, Filena op eigen helft nog. Van Duinen stoort een beetje, loopt tussen wat de spelers van Feyenoord heen en weer en uiteindelijk Elab de labdrouie gevonden aan de rechterkant. Schaken, het is nog niet helemaal de middag van Ruben Schaken. Net een aardige loopactie van hem. Nu geeft hij de bal zomaar, ...wil hij wilde in de voeten geven van hier. maar Van Duinen zit ertussen. Van Duinen probeert vervolgens Elbers weg te sturen aan de rechterkant, maar Mathijsen past dan goed op. De Rotterdamse winkel. Heeft de bal veroverd. Dan geeft hem weer mee aan de Vrij. Schaken net met een aardige loopactie. Op snelheid weggestuurd door Klaas. Dan moet die voorzet komen. Twee man in het strafschopgebied. Maar hij raakte de bal totaal verkeerd. Hij ging in één keer over de achterlijn. Nu Adel met Lex Immers. Tikje gekregen van Meijers. Voordeel zegt uh, Bossen. En dus kan schaken aan de wandel aan de rechterkant. In combinatie met Immers. En dan uh, verliest Schaken zijn schoen. En dat doet hij niet zomaar. Omdat er iemand op de achterkant van zijn schoen gaat staan. Dat moet Tom Beugelsdijk geweest zijn? Nou, die is een king werkelijk in het, uh, in het trekken van onschuldige gezichten? Doet hij ook in dit geval. Maar. Uh... Dat klopt ook overigens, want Beugelsdijk doet helemaal niks. Het is uh, Sepa die A-schaken vasthoudt en ook nog eens een keer inderdaad op de hielen gaat uh, staan. Dan zou je zeggen, ja, dat neigt toch naar een overtreding. Weer een twijfelgevalletje dus in het straks 1-1 na 42 minuten. Hey, Ronald is op zijn beurt ook weer niet onderbroken. En dus Richard van der Malen, Vitesse RKC nog steeds 1-0? Ja, en er gebeurt uh, niet zoveel, Twan, in deze wedstrijd. Het is eigenlijk uh, een beetje slecht, zou ik willen zeggen. Van beide kanten lukt er weinig. Tempo ligt uh, heel erg laag. Af en toe wel wat aardige momenten, maar het is bijzonder karig. Veel balverlies ook, zowel bij RKC als Vitesse, dat wel meer balbezit heeft dan de Brabanders. Nu aan de rechterkant met Darry, die jonge talentvolle speler op rechtsbuiten. Die het wel aardig doet, af en toe ook zijn man passeert. Zeer talentvol, technisch vaardig. En nu aan de linkerkant Vitesse opnieuw met Van Arnold Kort naar Kakuta, maar er wordt opnieuw weinig bewogen. Rijs komt dan wel eventjes uit de spits om die bal te halen. Het speelt dan weer terug naar Kakuta. Kasia, de aanvoerder in de middencirkel. Nu de opening naar de rechterkant, naar Kalas. Maar ook weer niet de controle bij de rechtsback van Vitesse. Laat de bal zomaar over de vloed glijden. En dus een, uh, gaan we snel naar Ronald. Want wat is daar gebeurd? Er waren vijf twijfelgevallen. En bij het zesde twijfelgeval zegt Ruud Bossen... nu leg ik de bal op de stip. Uiteraard is Graziano Pelle daarbij betrokken. Want die is er altijd bij betrokken. Het is een lange bal van achteruit. Omiero met het, ja, de, de arm eigenlijk in de rug van Pelle... En op het moment dat hij de touché voelt... Ja, speelt hij de stervende zwaan, de spits van Feyenoord. Gaat, stort naar aarde. En Bossen zegt, ja, nu kan ik niets anders doen dan een penalty geven. En dat doet hij dus. En op slag van rust, want we zitten inmiddels in de 45e minuut... staat Lex Immers tegenover Coutinho. Juist, Lex Immers. Hij mocht er al vijf nemen, scoorde er vier. En heeft een keer gemist tegen Willem II. Maar zei, joh, het gaat erom dat ik in belangrijke wedstrijden scoor. Dit is zo'n belangrijke wedstrijd. Terwijl Wormgoor nog een gele kaart krijgt, omdat het wat lang duurt... Voordat hij zijn schoenen aan heeft. en voordat hij eigenlijk klaar is. voor het nemen van die penalty. zorgt voor oponthoud. Een soort van spelbederf. Daar krijgt Worm gewoon nog geel voor. Nou, dat is dan de tweede gele kaart. Maar het was toch wel wat makkelijk gegeven. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken. dat de eerdere twijfelgevallen debat zijn. aan het feit dat die bal nu op 11 meter ligt van Coutinho. Daar komt immers met de aanloop. En ja, hoor. In de linkerhoek. de keeper van ado in de rechterhoek. En Lex immers zet Feyenoord aan de leiding. voor de tweede keer deze middag. vanaf 11 meter, weliswaar. Maar het is de tweede Rotterdamse goal. Eerst Pellen met de 1-0. De 1-1 van Van Duinen. En nu dus Immers met de 2-1. Gaan we even buurten bij Richard van der Made. Richard 1-0 is geen zekere voorsprong hè, voor Vitesse. Nee, nee, nee, zeker niet. Het is bijzonder karig. Nu wel een aardige aanval. Via Rijs gaat de bal naar Van Ginkel. Rechterkant gezocht waar Dari staat. Steeds aan speelbaar. Lage voorzet. Komt richting Rijs. Maar dan is Soet uh, attent. En plukt de bal voor de voeten van de Braziliaan. En 1-0 nog steeds. Dus in de 43ste minuut van deze wedstrijd. Zojuist Boni dichtbij een doelpunt. Maar er werd uh, gefloten voor een overtreding van uh, Van Ginkel. Die redelijk gevaarlijk inkomt kwam op Soet. De bal werd nog van de lijn weggehaald door Van Mosselveld. Maar goed, als de bal erin was gegaan, dus toch geen doelpunt voor Vitesse. Nu is het RKC via Duits. Gaat de bal naar de rechterkant naar Martina. Martina zoekt Jozefsoon. Ook nog niet gezien in de eerste helft, Wordt goed verdedigd door Van Aanholt. De verdedigers winnen de meeste duels van de aanvallers. Zo simpel is het eigenlijk. Er lukt van beide kanten niet echt heel veel. Nu dan RKC weer met Van Mosselveld. Nee, het is Drost in de middencirkel. Inmiddels gaat de middenlijn over. Jansen verdedigd namens Vitesse, dan is het Braber, die, nee, Duits via Reis ook weer terug naar uh, de RKC-verdediging. En alleen Boni, die in de middencirkel staat, die dreigt dan een klein beetje wat te gaan jagen, maar heel veel doet hij ook niet. Nee, het is allemaal niet best wat beide ploegen laten zien. Tempo ligt bijzonder laag en het staat nog steeds in de 44ste minuut van deze wedstrijd. 1-0 in het voordeel van Vitesse. Slotseconden van de eerste helft. Feyenoord tegen ADO, Ronald van der Geer. Ja, Twee minuten heeft Bosse bijgeteld. Dat klopt ook wel. Dus hij zou er misschien ook wel vier bij kunnen tellen. Alleen Poupon heeft al een tijd op de grond gelegen. En er is veel op onthoud, omdat er veel duels zijn in deze wedstrijd. Terin Fijn ook dus met 2-1 voor staat op slag van rust. Eén minuutje nog te spelen. Nou, nog slechts een half minuutje, denk ik. En Nado probeert richting de rust toch nog om een goal te maken. Natuurlijk, zoals hij dat eigenlijk de hele wedstrijd probeert. Maar het gaat niet meer lukken. Want Bosse fluit voor de rust. Bosse die dus op slag van rust die penalty gaf. Wat makkelijk gegeven. Daar blijf ik bij. Want eerdere momenten in de wedstrijd. Twijfelgevallen in het strafstopgebied. Van Aden Den Haag. Daar had ik eerder gedacht dat Bos die bal op de stip zou leggen. Ik denk dat uh, Stijn ook die mening is toegedaan. Want die gaat nu toch informeren bij de scheidsrechter Of er geen sprake is van een optelsom. Nee, hij haalt Holla weg bij uh, Bossen. Dat doet hij dan wel verstandig. We gaan uh, even op adem komen in uh, Rotterdam. Straks dus de tweede helft. Feyenoord gaat de rust in met een 2-1-voorsprong. In Arnhem gaan ze er ook al op adem komen. Richard van der Malen? Bijna. We zitten in de 45e minuut. Nog 30 seconden plus wat extra tijd. Zojuist een schot gezien van Chevalier. De topscorer van RKC met... Uh, Zeven goals, ook hij nog onzichtbaar in de eerste 45 minuten. Van RKC weet je natuurlijk dat ze af en toe een heel aardig positiespel kunnen spelen. Vorige week was daar een goed voorbeeld van in de wedstrijd tegen NEC. Maar ik heb het in dit duel tegen Vitesse eigenlijk nog niet gezien van de ploeg van Erwin Koeman. Eén fase van de minuut of vijf, toen was het aardig, maar niet meer dan dat. Het is rust, zegt scheidsrechter Wiedemeijer in Gelderdoom. Vitesse leidt met 1-0 door een doelpunt van Wilfried Boni. Daar dus 1-0 bij de rust. Feyenoord tegen ADO bij de rust 2-1. Eerder vanmiddag eindigde Utrecht tegen Heerenveen in 3-1. En inmiddels ook rust bij Volendam tegen Goa Eagles Het staat daar 1-2. version black and white over 1973, wij kennen hem daarvoor nog uit een duo, moet u nagaan... Kodagrome van Paul Simon. We gaan het hebben over Utrecht. Hè? Ja, want Utrecht tegen Heerenveen eindigde vanmiddag in 3-1. Bij de rust was het nog 0-0, saai is de helft ook. Maar na de rust ging het los. 1-0 de kogel, 2-0 de kogel... een rebound uit een gemiste penalty van Moulenga. 2-1 Finn Bogason uit een penalty en vlak voor tijd Moulenga met de 3-1. En dus weer een nederlaag voor Heerenveen. Bas Tichler in gesprek met de geplaagde trainer van de Friese, Marco van Basten. Het wordt een beetje een eentonig verhaal, maar het zit niet mee. Weer niet. Nou, ik denk dat we vandaag op zich een goede wedstrijd hebben gespeeld. Uh, ja, we kwamen wat ongelukkig uit. Ik bedoel, uh, als je uiteindelijk denk, het aantal kansen en het veldoverwicht uh, naast elkaar legt... dan komen we er zeker niet slechter uit dan Utrecht. Alleen ja, de eindslag 3-1 is toch uh, zeer duidelijk in hun voordeel, niet in ons voordeel. Dus, ja, dat, dat is een beetje jammer, maar aan de andere kant... Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Er zat een goede ja, teamspirit in. en uh, ja, Gezien het aantal kansen wat uiteindelijk uh, uh, ja, niet tot doelpunt is omgezet... Uh, is dat in ieder geval iets wat, uh, wat wel uh, tot een vrede Het moet uit je tenen komen, hè, deze opmerkingen. Want je moet er toch ook wel moedeloos van worden? Nou kijk, ik uh, verlies liever op deze manier dan dat je zegt van nou het was niks. Wij hebben vandaag gewoon een goede wedstrijd gespeeld en veel kansen gecreëerd. Veel uh, ja, controle gehad over de wedstrijd. En uh, nou goed, het is alleen jammer dat je, dat, niet, uh, dat je jezelf niet beloont op deze manier. En goed, dat is nu al een aantal keer gebeurd. Maar uh, oké, okay, we moeten gewoon door blijven gaan en vroeg of laat zal het tijd keren. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar uh, hoe is dat in de kleedkamer nu... waar iedereen voor de zoveelste keer denkt, weer niet... Nou ja, goed, dat hoort ook bij de voetballerij. Het is, uh, het is niet altijd uh, uh, feest en uh, zonnigeur en uh, rozenschijn, maneschijn, dat is het. <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, dit het zit even tegen. Dus uh, dan is het een kwestie van bij elkaar blijven hard, uh, hard blijven werken en uh, afdwingen dat het vroeg of laat een keer wel de goede kant op uh, valt. Nou ben jij spits geweest. Um, dus jij weet wel ongeveer hoe het is om goals te maken. Um, waarom lukt dat niet? Is dat aan te wijzen? Want je krijgt echt ook vandaag weer grote kansen.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 Zijn Marco van Basten, als u denkt, die Alfred, hebben we er nooit van gehoord. Die heet Finn Bokas. Rond van achter, maakt bijna alle doelpunten van Heerenveen. We gaan schaatsen. Jan Smekens gaat de feestdagen in als leider in de stand om de wereldbeker. 500 meter. Hij heeft 44 punten voorsprong op Georgie Kato. Die in Harbin in de tweede wedstrijd overigens van dit weekend wel won. De Japaner reed als enige in de 34. En Smeekens werd na Kato. En Ronald Mulder, na lange tijd weer eens op het podium, werd dus deze Jan Smekens derde. Dat deed hij door de slotrit te winnen van Michel Mulder. Weet u wel, de Nederlandse kampioen. En in de laatste bocht ging het voor deze smekersleider dus in het Wildberger Klassement nog bijna mis. Ja, dat was uh, Kantje bocht. Het was een beetje een, uh, een kamikazebocht. bocht. Uh, ik draaide vroeg met mijn bovenlichaam de bocht in. En dan, uh, ja, dan moet je blij zijn dat je blijft staan. En, uh, moet je dan ook aankomen? Ja, dat voel ik me aankomen dat het niet helemaal goed meer gaat. Alleen dat is een fractie van een seconde en dan, uh, ja, dan moet je omschakelen en zorgen dat je zo, uh, ja, zo goed mogelijk nog die bocht uitkomt. En, uh, nou ja, met een derde plek is dat gewoon goed gelukt. Vijfde podium na zes wedstrijden. Als er iemand de kampioen van de constantheid is, ben jij dat. Um, verrast dat je dat je zo constant elke keer maar weer podium kunt rijden? Ja, nou, verrassen. Het, uh, ja, natuurlijk van tevoren had ik dat ook niet gedacht. Alleen ja, het voelde, het schaatsen gaat gewoon dusdanig goed. Dat je ook het niveau hebt dat je op het podium kan komen. En uh, ja, dat, uh, dat is super mooi natuurlijk. Je hebt de weg van de geleidelijkheid gevolgd. Hè? Je, je, een aantal jaar geleden werd je 9e, 10e, 11e op Wereldbekers. Toen begon je een keer aan het podium te snuffelen. Je won een keertje. Nu ben je eigenlijk, als je heel simpel naar de cijfers kijkt... de beste 500 meter rijder van de wereld. Ja, als je naar het World cup kijkt, dan absoluut. En uh, ja, het sprinten, dat uh, dacht ik vroeger, dat is gewoon dom rijden. En, uh, daar heb je geen enkele ervaring voor nodig. Alleen dat, uh, kom ik toch achter dat dat niet helemaal zo is. En uh, ja, dan ben ik blij dat het nu, uh, nu die constantheid er is... En, Elke keer weer het podium en ondanks foutjes ook jezelf zo kunnen herpakken dat je wel een goede tijd rijdt. Wat is het meer dan, dan dom rijden? Wat zijn die kleine details? Wat is die ervaring waar je op terug kunt grijpen? Uh... Nou ja, hoe je, hoe je bijvoorbeeld zo'n bijna val oplost. Anders was je misschien de boarding ingegaan. Of hoe je in de voorbereiding je, je, ja, je warming up doet. Um, de kleine dingen waar je moet letten als het ijs in Nagano is of ijs in Harbien. Dat je je slachtoffer moet aanpassen en dat. Uh, ja, bij elkaar zijn dat net die paar uh, tienden die je dan naar het podium brengen. Jan Smeekers, we gaan eens, uh, eens even opmaken voor basketbal. De topper, twee koplopers tegen elkaar in de Maaspoort. Den Bosch tegen Leiden. Ja, wat zegt dat eigenlijk op dit moment in de competitie, Leon Kersten? Nou, we zijn net iets over een kwart. 12 of 14 wedstrijden gespeeld in een uh, dubbele competitie met 10 uh, ploegen. Dus je gaat er uiteindelijk 36 spelen. Wat zegt het? Uh, nou, in zoverre. Vorig jaar eindigde de top 3 van uh, de ranglijst binnen 2 punten van elkaar. Leiden had 2 punten voorsprong op Groningen en Den Bosch. Die gelijk eindigden. En als je te, die ranglijst erbij pakt, dan is ook deze wedstrijd belangrijk. Want ja, 2 punten die kan je, nou begin december is het best verspelen. En aan het eind tekort komen. Dus in, in die zin is het wel belangrijk... Uh, op zich, deze wedstrijd, ja, uh, die gaat met de, de, de voorsprong als nummer 1 van Nederland de winterstop in. Want die is er ook bij het basketbal. Nog uh, twee wedstrijden: één midweeks en dan volgende week. En dan uh, is het even twee weken rust uh, voor de heren die uh, ja, een dubbele competitie spelen. Ik zei het al, misschien wat veel. Maar ja, je moet wat uh, om je geld te verdienen, zeggen we dan maar. Nu in de Maaspoort, uh, Den Bos leiden 13 tegen 5 in het voordeel van Den Bos. Wat me tot nu toe opvalt is dat er enorm veel driepunters geschoten worden. Den bos heeft er al zes uh, genomen, drie raak. Leiden heeft er drie uh, genomen, één raak. Dat verklaart een beetje het verschil. Acht punten, 13-5. Uh, opvallend is ook dat Peter van Paassen begint uh, aan deze wedstrijd, de 32-jarige. Ik kan me niet herinneren dat hij in Den bos een wedstrijd gestart is ...omdat hij altijd kampt met blessures. Maar hij is schijnbaar helemaal fit en hij speelt best een aardige rol. Ook al twee punten gemaakt. En er staat natuurlijk met zijn 2,12 meter 12 wel iemand onder dat bord. En daar heeft Leiden heel veel problemen. Zo ook nu Rolf Bekkering die tegen Peter van Paassen aanloopt. Maar er wordt een fout gemaakt door Stefan Wessels. Ja, die Van Paassen is een hele ervaren jongen. Een international natuurlijk ook. Die precies weet hoe het spelletje werkt. En, nou, nu stapt hij ook precies opzij, zodat de Rosbeckering niet omhoog kan komen. Maar er is een collega van Van Paassen die dan de fout maakt. En dat was Stefan Wessels. Allemaal Nederlandse namen en dat is goed voor de Nederlandse basketballiefhebber. Bij Leiden staan er ook twee. Arven Slachter en Wurt de Jong in de basis 5. En, nou, die zien met mij op het scorebord dat we iets meer dan 5 minuten gespeeld hebben. En de stand in het voordeel van Den Bosch tegen Leiden. 13 tegen 5. En we blijven bij een mooie Nederlandse naam: Leon de Koog. Want de wedstrijd in de gewaard vanmiddag tussen Utrecht en Herenveen brandde pas los. Toen hij in de ploeg kwam, binnen enkele minuten 1-0 de kogel, 2-0 de kogel. En een tente rebound uit de gemiste strafschop van Moulenga. Daarna nog Finn Boga zonder strafschop, 2-1 en Moulenga 3-1. U hoorde net Marco van Bastal, die zei ja, we speelden wel aardig. Maar, het bekende verhaal van Herenveen. we gaan nu naar Leon de Kogel, die dus twee keer scoorde. En de eerste, even kijken vanavond, was een snoeihardschot. Ja, hij zat er lekker in. Ik kreeg, hem gewoon, ik kreeg hem in één keer voor mijn voeten. En ik denk, ik leg hem klaar en schiet hem hard in de verre hoek. Het was wel nodig ook, want de wedstrijd was een beetje nou, tam. Er gebeurde niet zoveel. Um, dat veranderde eigenlijk vanaf het moment dat jij erin kwam. Hoe heb jij zeg maar, die eerste 60 minuten beleefd toen je op de bank zat? Nee, Klopt. Ik denk dat we heel moeilijk doorheen kwamen. Dat ons positiespel ook niet echt best was vandaag. We speelden veel, ja, veel terug uit, omdat we niet de opening of de, ja, konden, konden vinden op middenveld. En de trainer zei toen ik kring kwam, die zei, doe je ding, weet je Probeer die goal te maken en leven in de brouwerij brengen. En ik denk dat het goed gelukt is. Dus. Ja, voor de mensen die niet weten wat jouw ding doen is, wat is dat? Ja, dat is goals maken natuurlijk. Dus als spits is het enige wat telt eigenlijk is goals maken, hoe je ze er ook in schiet. Maar ik denk dat ze goed inzaten. Maar ook energie in de wedstrijd brengen, dat is ook jouw ding? Ja, tuurlijk. De trainers zeggen, loop je long uit je lijf. Gewoon probeer alles eruit te halen en uh, dat het een beetje het publiek erachter komt. En ja, ik denk dat het goed gelukt is. En die rebound van die penalty, um, had je er rekening mee gehouden? Want je stond echt wel heel snel daar op de goede plek al. Ja, tuurlijk. Ik denk, ja, dat zijn echt ja, spitsen goals, denk ik. Je moet er altijd staan. Ik probeer gewoon voluit in te lopen. En dat als die bal komt, dan kunnen we er nog inschieten. Um, het gaat goed met Utrecht. Dat is um, eigenlijk het hele seizoen zo. Um, in het begin was iedereen verbaasd en zei iedereen... Goh, Utrecht staat vijfde of zesde. Um, is die verbazing bij jullie nu weg? Dat jullie eraan gewend zijn van ja we staan daar nou eenmaal en daar horen we ook. Ja, die is zeker weg. Maar ik denk op het begin uh, de voorbereiding... speelden we al echt een goed positiespel. En ik dacht, toen dachten we ook dat het, het een leuk seizoen worden. Dus en, uh, ja, Misschien Europees voetbal of uh, blijven we op zes. Ja. Want dat dromen is nu al wel een beetje begonnen? Tuurlijk, je denkt er wel aan. Als we zo, als we goed, zo goed meedraaien met iedereen... dan uh, kan je er altijd uh, mee uh, over dromen. Volgende week nog één klein wedstrijdje. Ja, dat wordt een mooie wedstrijd natuurlijk. Bij de supporters leeft dat, bij ons natuurlijk ook. Maar dat wordt een uh, mooi pot, denk ik. Volgende week nog één wedstrijdje, zei Leo de Kogel en Bas Tichter. Dat potje is volgende week zondag. Dan is het Utrecht tegen Ajax. Radio 1, het NOS-journaal.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 De bultrug op de zandbank Razende Bol had gered kunnen worden. Natuurorganisaties, waaronder Sea Shepherd en de zeehondencrash van Leni het Hart... zijn ervan overtuigd dat zij bultrug Johannes terug naar zee hadden kunnen brengen... als de overheid ze die kans had gegeven. Het kabinet denkt erover culturele en kunstzinnige vorming, CKV... als verplicht vak op scholen te handhaven. Dat zei minister Bussemaker in het tv-programma Buitenhof. Het vorige kabinet had besloten dat het voortgezet onderwijs... niet langer verplicht zou worden om het vak CKV te geven. In de parlementaire pers heeft PvdA-leider Diederik Samsom gekozen tot politicus van het jaar. Oud-minister Jan Kees Jager werd tweede, premier Mark Rutte derde. Minister van Defensie Janine Hennis Plasgaard werd gekozen tot het politieke talent van 2012. En dat is het nieuws op dit moment. De tweede helft van de wedstrijden, die om half drie zijn begonnen... staat weer zo'n beetje een punt van beginnen. De tweede helft bijvoorbeeld in de Kuip in Rotterdam... bij Feyenoord tegen Adenhaag. Met die twee in stand voor de Rotterdammers. Ronald van der Geer. Met die penalty van Lex Immers, omslag van rust... die wat makkelijk gegeven werd door Bos. Het wordt optelsom is hier met enige regelmaat gevallen in de rust. En ik denk ook dat dat uiteindelijk ertoe heeft geleid... dat Lex Immers vanaf 11 meter mocht aanleggen... na die toch dat lichte vergrijp van Omeru in de rug van Pelle... Die daar wel prachtig bij viel. En Bossen tuimde er dus in. 2-1 de voorsprong voor Feyenoord. Het veld is nooit onbezet geweest in de rust. Want er is driftig geprikt. Slechte grasmat in de kuip. Dat is toch vrij ongewoon. Maar wat dat betreft de wedstrijd tegen RKC in de regen. Vervolgens de vorst eroverheen. Heeft ervoor gezorgd dat dit veld heel erg lijkt. Op het veld waar Feyenoord vorige week op ploeterde tegen NAC. El Abdouloui speelt de bal in één keer over de zijlijn. Ado heeft dus weer het balbezit in de eerste minuut van de tweede helft. Twee ongewijzigde ploegen. Dan met de wetenschap dat Ado natuurlijk al heel snel Poupon kwijtraakte door een blessure. En dat Elbers zijn vervanger is de vrij. Pelle Immers is 10 meter over de middenlijn en geeft de bal aan Schaken. Is dreigend richting Supusepa, maar heeft dan heel veel veld nodig. Op karakter komt hij wel twee man voorbij, maar de derde is Meijers. Die zet hem de voet dwars. Supusepa vervolgens met de bal naar Van Duin. Goede aanname tussen twee man in. Blijft Van Duin ook in balbezit. Steekt die bal dan, tenminste dat wil hij richting Elbers... Die wel de voorwaartse beweging maakte richting het strafstopgebied. Maar die bal van uh, van Duinen is te hard. In de handen van uh, Erwin Mulder en vervolgens Matthijssen aangespeeld. De opbouw van Feyenoord is niet heel goed in uh, deze wedstrijd. Matthijssen er ook al een paar keer uh, ja, slecht ingespeeld, Eigenlijk zo in de voeten van de tegenstander. En ook de Vrij maakt nog geen uitstekende indruk in uh, deze wedstrijd. Adel met het balbezit. Elbers, balletje terug op een meru, Ook even slordig. Want de bal gaat over de zijlijn en zo heeft Feyenoord dus het balbezit cadeau gekregen. Als er inmiddels een minuut van de tweede helft verstreken is. Slechte ingooi van Martens Indy. Met een gelukje toch bij Verhoek. Martens Indy krijgt de bal terug. Wacht te lang. Omiru werkt weg. Feyenoord vangt weer op met Filena. Op de helft van ADO. Maar nu gaat de bal terug naar de Feyenoord-helft, Daar waar Joris Matthijsen zich ophoudt. Samen met Stefan de Vrij. Natuurlijk gaat de ADO storen. Klaasie aangespeeld in de loop. Nog altijd op eigen helft. En vervolgens Martens Indy. Weer terug naar eigen helft. Weer naar Klaasie. En vervolgens weer helemaal terug naar Erwin Mulder. Dat doet de ADO dus goed. Dat zorgt ervoor dat de opbouw van Feyenoord dus geen gestand kan krijgen. Het balbezit nu weer voor Feyenoord. Omdat Adel dan ook weer heel slordig met het balbezit omgaat. Lex Immers, de maker dus van de penalty, speelt schaken aan. 47 minuten inmiddels gespeeld in Rotterdam. En Feyenoord staat met 2-1 voor. Vitesse en RKC moeten nog beginnen aan de tweede helft. Dus gaan we eerst even basketballen. Den Bosch leiden, Leon Kersten einde eerste kwart. Nader het einde inderdaad. 16-14, 1 minuut 9 nog in dat kwart. De Mos had een gaatje geslagen, 13-5, maar een time-out van de Mos mocht niet helpen. Leiden kwam gewoon terug in de wedstrijd, 16-14, twee punten verschil. En ik denk ook dat het verschil tussen deze twee teams echt klein is. Dat zal het hele seizoen zo blijken, een kleine voorspelling. Ik denk ook in de finale van de play-off zal het verschil klein zijn, al is dat natuurlijk nog ver weg. Uh, details, een reboundje hier of een, een balverliesje daar, dat gaat het verschil in deze wedstrijd maken. Nu kan de Mohamed Karazi de stand gelijk trekken met twee vrijworpen. Karazi die van de bank afkwam. Nederlander, Marokkaanse afkomst. Die uh, staat sterk te spelen. Kwam erin. Is niet uh, te stoppen onder het bord. En werd zojuist een fout op hem gemaakt. Mag die twee vrijworpen proberen de stand gelijk te trekken. Nou, die eerste gaat er feilloos in. Keurige actie. En dan uh, heeft Leiden een offensiefje van Den Bos weer staan in de openingsminuten. Allemaal drie punten die uh, door de zaal vlogen hier in de Maaspoort. Den Bos heeft de insight heel weinig te vertellen onder het bord. En dat kan ze gaan opbreken in het loop van de wedstrijd. Of zal het spelletje dadelijk wel veranderen. Die tweede vrijworp zit er ook in. Nog 1 minuut en 7 seconden. De Bos de bal 16 tegen 16. En dat is op zich natuurlijk leuk, een spannende wedstrijd. Kijken wat de Bos kan doen. Ze zullen misschien van buiten Kees Akerboom vinden. Onder het bord staat Ralf de Pachter. Die echt op de knieën naar de Bos is gekomen. Blijkbaar om daar te mogen spelen vanuit Rotterdam. Er wordt nu een fout gemaakt op Kees Akerboom. Misschien schiet wel de driepunter even raak. Maar de scheidsrechter zegt de fout was voor de actie op Kees Akerboom. En dan mag hij naar de achterlijn. De bal moet ingenomen worden. Nog 53 seconden. Spannende wedstrijd op zich in het eerste kwart in de Maaspoort tussen Den Bosch en Leiden. 16-16. Vitesse niet Goos, maar wel aan de leiding tegen RKC. De tweede helft, Richard van der Made. Ja, speelt eigenlijk heel sober en geduldig niet echt goed. Uh, RKC... Moet het initiatief eigenlijk proberen te gaan nemen in de tweede helft. Inmiddels een minuut oud. 1-0 de achterstand. De kansje misschien voor Chevalier. Maar er wordt goed verdedigd door Kasia. Nieuwe kans voor RKC. Combinatie met Bukari. Dan de kopbal terug van Theo Jansen. En dan dus in de handen van Veldhuizen. Want zo'n bal mag je pakken. En Veldhuizen rolt de bal dan direct weer uit naar Theo Jansen. Anderhalve minuut gespeeld. En Van Anold tikt de bal dan weer terug naar Vitesse. Middenvelder Theo Jansen. 1 wijziging ten opzichte van het begin. ...van de eerste helft. Dari is in de kleedkamer achtergebleven. Deed het niet eens onaardig, maar misschien dacht Rutte daar toch wat anders over. En Renato Ibarra, de Ecuadoriaan die nu in balbezit is, nu op de rechterflank. Nog altijd Ibarra glipt langs Bukari. Zoekt dan de tweede man op, dat is Van Peppe. Voorzet, wordt weggekopt door Van Mosselveld. Opgevangen door Kakuta. Zou kunnen schieten. Combinatie met reis dan gezocht en dan opnieuw weggehaald. Met het hoofd door Van Mosselveld namens RKC. Overtreding gemaakt en dus een vrije trap op ongeveer 25. 20 meter van het doel, overtreding van Nadja... en dus mag Vitesse zo'n twee minuten na Rust een vrije trap gaan nemen. 1-0 de voorsprong door een hele vroege goal in deze wedstrijd... na een minuut of tien van Wilfried Boni. Slecht nieuws voor het Nederlands vrouwenhandbalteam... want je treft van een hele zware tegenstander in de play-off... voor het wereldkampioenschap van 2013. Oranje won dus het kwalificatietoernooi... moest afwachten aan wie ze gekoppeld werden... en het lot koppelde Oranje in Belgrado aan... Daar ben je niet blij mee met handbal. De eerste wedstrijd is in het weekend van 1 en 2 juni in Nederland... en de return een week later in Rusland. En u snapt het al, de winnaar plaatst zich voor de eindronde in december 2013 in Servië. Cause everybody knows who you are. Why you waste all your energy on being everybody's enemy? If you wanna be my book, just gotta end it. Your opinion must be heard. You don't care, you know it hurts. Noise falls out your mouth, it starts with, I hate. At love me for who I am, Sherry-Anne, and read my book. Feyenoord, ADO, Den Haag was 2-1 bij de rust. En nu Ronald. Er is nog altijd uh, 2-1 op het moment dat uh, El Abdeloui een gele kaart krijgt. Lange bal van achteruit bij ADO. Sherry is eigenlijk weg bij uh, de Noor, die vervolgens Sherry nog even vasthoudt. Heel kort bij uh, het middel, maar Sherry stort natuurlijk in, met het strafstomgebied in zicht ter aarde... En dus een vrije trap voor ADO Den Haag op een prettige plek. Een meter voor de, voor de 16 meter lijn en nou iets links van de goal. Dat is een hollaatje die natuurlijk in het, met name in het begin van het seizoen met enige regelmaat namens ADO Den Haag vanaf deze plek op goal heeft gevuurd en ook doeltreffend is geweest. Met name in de thuiswedstrijd tegen RKC was hij daarmee beslissend. Feyenoord moet een muur neerzetten. Mannetje of 5-6 wordt er neergezet. maar. De, Mensen staan veel te dicht bij de bal nog. Bossen zet de muur op afstand. Laat het er vervolgens maar bij. Ik denk dat die muur een meter of acht weg staat. En uh, Holla dus achter die uh, vrije trap. Mulder op de lijn. Dan komt de vrije trap van Holla in de muur. Goed neergezet dus door uh, Erwin Mulder. Nog wel teruggebracht die bal door Meijers en Holla. Richting het grasopgebied. Nou ja, vechten. Wie krijgt hem? Het is uh, Van Duinen. Toornstra bijna. Nog altijd Ado. Met uh, Holla. Geblokt schot. De wil wegwerken. Ingrijpen weer van Wormgoor. Wegkoppen van Martens Indi. Wegkoppen van Immers. En nu de de van Feyenoord met Pelle die schaken wegstuurt op de rand van buitenspel. Dat lijkt het, maar de vlag gaat omhoog. Dus hij zal over de rand heen geweest zijn. Nou moeten we nog maar eens kijken of dat daadwerkelijk ook zo is. Want de bal van Pelle, ja... Het is inderdaad buitenspel voor Ruben Schaken. Er zijn wat twijfelgevallen ook in dat opzicht geweest. Die uiteindelijk zijn afgevlacht. Maar uiteindelijk geen buitenspel bleken te zijn. Ado probeert het weer. Sherry met Toornstra. Toornstra. Daar komt Van Duinen. Van Duinen. En de redding van Mulder. Nou, nou. Nee. Een penalty. Een penalty voor Ado. De redding van Erwin Mulder is daar in eerste instantie. Als ADO snel combineert en in dat strafstropgebied in een scrimmage uiteindelijk Van Duinen de bal krijgt. Mulder kan redden, maar dan heeft Bossen al een overtreding eerder gezien. Van Duinen krijgt de bal. En dan? En dan? Ja, wie maakt nou eigenlijk de overtreding? Het is uh, moeilijk te zien. Is het Martens Indy die een overtreding maakt? Of is het toch het uitgestoken been van El Abdouli El Abdouli, waar uh, Van over struikelt in eerste instantie. En dan in tweede instantie toch nog de kans krijgt. En vervolgens zegt Bos, ik leg die bal op de stip. Nou, onduidelijkheid troef. Er zijn gele kaarten uitgedeeld. Uh, wie oh wie heeft er nu een gele kaart gekregen? Ja, ik denk dat men bij Feyenoord zich ook afvraagt. Oh, rood voor Martens Indy. Terwijl ik naar de herhaling zat te kijken, krijgt Martens Indy nog een rode kaart. Dit roept meer vraagtekens op dan dat het antwoorden geeft. Maar Martens Indy moet naar de kant. De tunnel gaat open. Ja, een excuus is als dit allemaal wat verwarrend klinkt. Maar ik kan er eerlijk gezegd. Geen chocola meer van maken. A, waarom die penalty is gegeven. En B, waarom Martens Indy naar rood krijgt. Het is mij een totaal raadsel. Ik zie Van Duinen richting de goal gaan. Er is een uitgestoken been. Niet van Martens Indy voor alle duidelijkheid. Daar leidt Van Duinen over te struikelen. Dan kan hij door. Dan kan Mulder redden. Dan wordt er gefloten. En wordt er toch nog gezegd dat er uh, een penalty genomen mag worden. Nou, die penalty wordt nu door Danny Holla benut... Zesde penalty van Ado Den Haag, de vijfde van uh, Holla en het is 2-2 in uh, de Kuip. We gaan eens eventjes alles op een rijtje zetten. En straks zal ik u uh, wel de waarom Martens Indiana nou af moest en waarom die penalty nou definitief gegeven is. Wat overeind blijft staan is dat Danny Holla, net als Lex Immers, niet faalt vanaf 11 meter en de nieuwe tussenstand in de Kuip 2-2 is. Gaan we eerst eens even kijken bij Vitesse RKC. Richard van der Maden, daar is het een stuk rustiger en 1-0 hè. Ja, wordt tijd dat er hier ook weer eens wat gebeurt in Gelre Nog altijd eh, inderdaad voor de thuisploeg de voorsprong. De goal na tien minuten van Boni. Die verder niet zo in het verhaal voorkomt. Beetje sukkelt daar. Voorin af en toe wel wat verdedigende arbeid verricht. Maar we weten dat van de Iforiaan. Uit het niet kan hij ineens heel gevaarlijk zijn. En dat bewees hij natuurlijk toch maar weer in de eerste helft. Publiek gaat er nu wat achter staan. RKC heeft het balbezit in de 55ste minuut. Breed via Van Mosselveld, maar Ronald, weer wat aan de hand bij jou. Rode kaart voor Tom Beugelsdijk. Het gaat nu heel erg hard. Voordat ik ga vertellen wat Beugelsdijk deed, eerst maar eens even vertellen wat er nou met Martins in die gebeurde. Die is op de rug van Van Duinen gaan staan. Vervolgens een lange bal richting Beugelsdijk die een duel aangaat. Nog maar eens even kijken met Lex Immers. Ja, daar zit een vuist naar voren. En dat heeft Bossen wel goed gezien. Er gaat een vuist mee en die vuist van Beugelsdijk treft het hoofd van Immers. Je kunt je afvragen of dit een bewuste actie is van Beugelsdijk, maar het ziet eruit als een soort van vuistslag. Ja, de arm zit erbij, de arm hoort daar niet te zijn. En Tom Beugelsdijk gaat dus achter Martens Indiaan. Dat is de tweede verdediger in deze wedstrijd. Die dus uitgeswaaid wordt in de Kuip. Waar we eerst Martens Indy hebben zien vertrekken. Omdat hij eh, na de actie eh, die Van Duinen met Mulder had. Op de rug is gaan staan van Van Duinen. Dat is althans de lezing. Gaat nu Beugelsdijk eraf. Omdat hij in een soort van ja, duel met Immers. Een vuist naar voren eh, steekt. En daar Immers mee op het hoofd raakt. Het zijn ook een beetje nog twee vrienden ook. Maar op deze manier eh, is, krijgt vriendschap toch een hele andere invulling. Vrij trap voor eh, Feyenoord. Te nemen door Filena. Gaat Pelle weer naar de grond in het strafschopgebied? Wil hij weer een penalty? Nou, daar zal Bossen zijn vingers niet meer aan branden. En nu de uitbraak van ADO Den Haag. Ge gezocht, Sherry. Maar die wordt niet gevonden. Wat gebeurt er veel in een wedstrijdje tussen ADO en uh, Feyenoord in uh, de Kuip? Pelle die weer eens een penalty probeert te versieren. Die penalty niet krijgt. Het stadion ontploft. En we zijn nog maar 10 tegen 10. Oh, en Pelle, Pelle, Pelle gaat er ook af. Als Bosse heeft gezien... Wat Pelle nu deed. Want Pelle werkt iemand naar de grond van Ado Den Haag. Op het moment dat de bal daar niet is. En nu gaat Graziano Pelle een rode kaart krijgen. Als tenminste de grensrechter heeft gezien wat er daadwerkelijk gebeurd is. Pelle heeft een speler van Ado naar de grond gewerkt. Er gaat nu tumult ontstaan op het veld. Pelle moet eraf. Ik weet het zeker. Want de bal is niet in de buurt. En Pelle doet zonder dat er iemand in de buurt is. Iemand naar de grond. Even weet ik niet welke speler van Ado er nu gewond op de grond ligt. Pelle is de onschuld en ik denk dat Pelle geluk heeft dat de grensrechter het niet gezien heeft dat Bossen het niet gezien heeft dat Bossen zich nu wel afvraagt waarom Hollaan want die is het op de grond ligt nou ja dat gaan wij nu zien in de herhaling. Holla praat met Pelle en dan ja, een schouderduw van uh, Pelle. Gewoon schoudertje vooruit richting het gezicht van Holla. Dat mag niet. Dat mag niet op een voetbalveld. En dus had Pelle er eigenlijk ook afgemoeten. Maar het is de arbitrage ontgaan en dus mag Pelle blijven staan. Hebben we afscheid genomen van Beugelsdijk en Martins Indië en is het 2-2. We gaan op adem komen. De rust vinden wij natuurlijk bij Richard van der Bader. <tied> Ja, waar inderdaad weinig gebeurt. Nog altijd, bijna een kwartier alweer gespeeld in de tweede helft. Ik ben jaloers op al die momenten van jou in de Kuip, Ronald. Hier is het nog steeds 1-0 voor Vitesse door de goal van Boni. En is het aanvoerder Kasia die heel rustig naar de bal loopt om een vrije schop te gaan nemen. De bal breed tikt naar Van der Heijden. Wel positief is bij de Arnhemmers dat er achterin eigenlijk niets wordt weggegeven. Niet voor niets ook samen met FC Twente de minst gepasseerde verdediging. Slechts 14 goals moest Piet Veldhuizen... Uh, slikken bij Vitesse. En Kala speelt opnieuw terug naar Kasia. Ja, eigenlijk is het ook bij RKC allemaal heel pover hoor. Want niemand doet wat. Er wordt weinig bewogen. Kasja kan zomaar de middenlijn oversteken. En paast nu naar de linkerkant, naar Kakuta. Die kan af en toe een man uitspelen, Maar kiest er ook weer voor om terug te spelen naar Van Aanholt. Van Aanholt dan weer terug naar Van der Heijden. Die weer breed naar Kasia. Het publiek begint wat te mopperen. Begint wat te fluiten. Want aanvallend laat Vitesse dat toch uh, op kop kan komen. Als het zo blijft vanmiddag in de eredivisie. Die samen met PSV en Twente laat weinig aanvallend zien. Nu weer Ibarra terug op Kasia die hem vervolgens verkeerd raakt. In de voeten bij Van Peppen, de aanvoerder van RKC. Die weer breed naar Nadja. En zo komt RKC er eigenlijk ook niet uit. Slordig van Nadja naar Reis. Reis dan ook weer mislukt in de voeten van Van Mosselveld. En zo grossieren beide ploegen gewoon in fouten. Nu misschien in de omschakeling RKC. Maar ook deze paas van Braber mislukt. En dan mag Vitesse het weer gaan overnemen in de 60ste minuut van deze. De wedstrijd is het armoedtroef aan beide kanten. 1-0 e is de voorsprong nog steeds voor Vitesse. Basketbal in Den Bosch. De, ploeg, de thuisploeg tegen Leiden. Leon kersten. Je zou zeggen, basketbal is het makkelijkst als je naar die ring toe gaat. En die bal dan van dichtbij uh, door het ringetje heen gooit. Of via het bord door het ringetje heen. Er zijn wat manieren te bedenken. Maar er, uh, Den Bosch en Leiden hebben iets heel anders in gedachten vandaag. Want het regent hier drie punten. Uh, er gaan er veel raak. Er gaan er ook een boel mis. En het is een beetje de verdienste van beide verdedigingen. Die zakken helemaal in onder die ring. Zodat je daar niet kan komen. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik zie. Den Bosch schiet 7 op 16 punten. We zijn halverwege het tweede kwart. Leiden doet het een stuk efficiënter. Die schieten 7 op 10. Maar efficiënter is Leiden überhaupt wel op het veld. Want ze staan ook voor nu op dit moment in de wedstrijd. 28-33. Ik Leiden gewoon iets degelijker, iets beter vind spelen. Den Bosch heeft insight werkelijk niets te vertellen. De, het aantal pogingen naar de ring toe is echt minimaal. Het aantal punten daarentegen is enorm. Negen al gemist dus van die 16 pogingen. Maar ja, toch ook zeven raken. En dan is het 28-33. Natuurlijk niets aan de hand. Maar Leiden maakt gewoon een betere, iets uitgebalanceerdere indruk. Nu is er een speler die uh, ergens bloedt. Patrick Hilliman. Een Nederlander met een uh, Antilliaans paspoort. Als ik het goed heb, ik probeer even te zien. Maar de verzorger die gaat hem... Uh, ja, een, een, een bloedplek op zijn hand zo te zien. Even een verbandje omheen leggen. Maar er wordt tegen basketbal. De bal is in, Wurtje de Jong. De Arvid Slachter, bijvoorbeeld, die heeft drie op drie drie punters. Die zal ook nu weer gezocht worden. Aan de rechterkant wordt dan verdedigd. Paast helemaal naar de andere kant naar Schachtner. En Schachtner schiet die driepunter. De zoveelste, de elfde voor Leiden. Maar de rebound, die bal ging mis. De rebound is voor Ros Bekering. En dan kan Leiden een nieuwe aanval op gaan zetten. Cunningham die zoekt onder het bord Bekkering. Dat lukt uiteindelijk wel. Of liest hij bijna de bal. Beckering tegenover de Pachter. De Pachter moet op zijn plek blijven staan. Hij krijgt de arm in zijn rug, maar de scheidsrechter zegt dat de pachter een fout maakt. En dan krijgt Leiden de bal aan de zijkant. Nog iets minder dan vier minuten tot aan de rust. En Leiden is op voorsprong gekomen in de Maaspoort. 28-33. Begin jaren 80 en het must life zonder respect. Geen voetbal, maar hoe noemen we dan toch Feyenoord tegen ADO, Ronald? Ja, als Ruud Bos een bandje had met respect... en dat wilde hij dan elke keer tonen als er geen respect was in deze wedstrijd... nou, hij zou bijna een vlag nodig hebben, denk ik. Om de spelers ervan te overtuigen dat respect recht noodzakelijk is. Er komt weer een gele kaart aan voor Sepa. Overtreding op Schaken. 2-2 na 67 minuten. Twee rode kaarten. Beugelsdijk eraf. En ook Bruno Martens Indi eraf. Nu gaat Feyenoord trouwens wisselen. Brengt is nog voor Wesley Verhoek. En dan is Pelle nog ontsnapt aan een rode kaart met een, met een ja, voorwaartse schouder richting het hoofd van Holla. En we hebben net weer een moment gezien waar er een elleboog was van Pelle richting Wormgoor. Weer niet gezien, dus Pelle speelt echt met vuur. Staat nog altijd op het veld, maar ik denk dat hij de laatste wedstrijd niet gaat meemaken. Oh, daar komt de kans aan voor Feyenoord. Bijna is daar dan ook nog de 3-2. Vrije trap van Filena vanaf de rechterkant. Blijft een beetje hangen in dat strafschopgebied. Dan schampt immers die bal en krijgt schaken bijna de gelegenheid om de bal aan te nemen in het 5 meter gebied Maar hij raakt de bal verkeerd en uiteindelijk heet het eindstation dan de Coutinho, de keeper van ADO. Wissels natuurlijk om de verdediging op orde te brengen. Nelom is gekomen voor El Abdeloui. Dat klinkt niet heel logisch, maar als ik het uitleg is het dat wel. Want Martijn Zin speelde aan de linkerkant. Feyenoord speelt nu met drie verdedigers. Nelom als nieuwe man. De Rijk aan de rechterkant. Nelom links. En Matthijssen centraal. Ado houdt vier verdedigers op lijn. Heeft Malone in het elftal gebracht voor aanvaller Elbers. Die er weer in was gekomen als vervanger van Poupon. Nu speelt Omeru daar centraal en Malone aan de rechterkant. Dat zijn de wijzigingen. Feyenoord, want we voetballen natuurlijk ook nog. Voorzet van Schaken op de handen van Meijers. Gezien door Bossen. trap voor Feyenoord. In de buurt van de rechterpunt van het strafschopgebied van Ado Den Haag. Nou ja, de linkerpunt van het strafschopgebied van Ado. Maar de rechterkant van Feyenoord. En natuurlijk is dit een Hensbal van Meijers die zijn armen uitsteekt op die voorzet vanaf de rechterkant. En dus. Gaat iedereen bij Feyenoord nu mee naar voren? Behalve dan de kleintjes. Nelom en Klaasie zorgen ervoor dat het verdedigend staat. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Want Ado is massaal in eigen strafstopgebied verzameld. Nog 20 minuten. 10 tegen 10. En de vrije trap. Die komt van Filena, de middenvelder. Tweemans muur. Die is makkelijk. Tom Zeilenbal gaat in één keer richting de goal. Makkelijke vangbal dus voor Coutinho. Nog 20 minuten in een wedstrijd die ja, volledig ontbrand is. Het is een chaos bij Tijd en Weilen. Maar ik heb vooraf gezegd Bij de wedstrijden tussen Feyenoord en met name in de Kuip gebeurt er altijd wat. Nou, op Winken bediend vandaag. 2-2 en twee rode kaarten. Ontbranden, dat wil Vitesse RKC, maar niet echt Richard van der Maanden. Toch doet Vitesse de verstandig aan een tweede goal te maken. Ja, ja want uh, het is natuurlijk heel broos zo'n 1-0 voorsprong. Hoewel RKC ik vind het uh, een beetje slap zoals uh, de ploeg van Erwin Koeman deze wedstrijd speelt. Weinig overtuiging, ook in de tweede helft. Weinig lef ook geen creativiteit. Overigens aan beide kanten ontbreekt dat in deze wedstrijd. Tjommer opent nu namens Vitesse heel goed aan de linkerkant. Prima paas maar dan kan Van Aanold die bal weer niet binnenhouden. Was volgens mij toch niet zo heel erg moeilijk. Tjommer die er zojuist in is gekomen bij Vitesse voor Kakuta. Een degelijke ervaren middenvelder voor een grillige vleugelspits. Kakuta die ook in deze wedstrijd onzichtbaar bleef. Net als vorige week in dat duel tegen VVV. Toen verloor Vitesse nog. Nu staat het dus met 1-0 voor door de goal van Boni. En gebeurt er aan beide kanten heel weinig. Nauwelijks hoogtepunten voor de goals. En RKC kan ook al geen vuist maken. Kan het initiatief niet naar zich toetrekken. En heeft ook nog niet één uitgespeelde kans gekregen in de tweede helft. Van Mosselveld paast de bal in het midden naar Nadja. Dan is het reis die naar de bal wandelt. Nadja kan rustig openen naar Van Mosselveld. Breed. Wordt weinig bewogen ook voorin. Chevalier biedt zich wel aan. Bukhari kijkt om zich heen. Wordt opgejaagd door Tjommer. Bukhari kiest dan in het centrum van het middenveld voor Duits. Duits open naar de rechterkant bij Martina. Die heeft wat ruimte om op te komen. Van Ginkel gaat naar hem toe. Paasje naar de rechterkant. Naar Jozefzoon. Ook Jozefzoon hebben we nog niet gezien. Vorige week een goede wedstrijd tegen NEC. Maar onzichtbaar in de Gelderdoom vanmiddag. Nu nog een keer. RKC via Braber. Bukari, Dit ziet er goed uit. Is het buitenspel? Ja, dat is het. De vlag gaat omhoog. En dus blijft het hier voorlopig in de 69ste minuut bij 1 tegen 0 voor Vitesse. Vlak voor de rust nog even een standje halen bij Den Bosch tegen Leiden, Leon Kersten. De laatste tien seconden van de eerste helft, 39-39. met Bousje gaat omhoog, past af naar Carter. Carter met de jumper en die gaat erin. En dan gaat Den Bosch met de voorsprong de rust in. want De tijd tikt weg, 41-39. Dat was een hele kleine, enorme opleving van Den Bosch. Want Leiden was, ja, had alle controle over de wedstrijd. Stond vijf punten voor en ineens pakt Den Bosch een aanvallende rebound. Scoort een bal, pakt nog een aanvallende rebound. Komen ze gelijk op 39-39. En het laatste schotje dan van Carter denkt een bos op voorsprong. Niet helemaal uh, recht aan de verhoudingen, maar 41-39 is een mooi vervolg uh, voor de tweede helft. Daar rusten. Nog een minuut of twintig bij het voetbal. Bij Feyenoord, ADO, Den Haag staat het 2-2. En 10 tegen 10. Rode kaarten voor Martens Indy en Beugelsdijk. Bij Vitesse RKC staat het nog altijd 1-0. Utrecht Herenveen eerder op de middag 3-1. En straks om half vijf nog de laatste wedstrijd van deze zeventiende speelronde. Willem 2 tegen Ajax. Lijn. Op één. Ze leven van ons afval. Aan de rafelranden van de stad. These people throw away a lot of money. Wie zijn deze mensen? Dat ze onder viaducten in, kantoor in een kantoor doosje, Of ze slapen in een tentje of ze slapen in een auto. Of... Wat drijft ze? Because in Bulgarije is very difficult uh, the life. Luister vanavond naar de documentaire De Morgenster. Ja, dat is een uh, netter woord voor zwerver. Over <laughs> Bulgaren die voor een paar euro per dag hier in Nederland... de straten afschuimen op zoek naar oud ijzer. Kabel, metaal, ijzer. Vanavond de morgenster in Holland Dok Radio. Radio 1. No probleem. Het nieuws no. van alle kanten.